Dr. Dupont is hier tien minuten geleden aangekomen. We zullen snel uitsluitsel hebben. Ja. Wat, waar is Pieter nu ineens naartoe? Ik kent hem, hè. Hij zal eens gaan rondneuzen. Eén ding vind ik toch een beetje vreemd, Guido. Gerda Mensert heeft haar man pas rond zeven uur vanmorgen ontdekt, hè? En ze heeft hem gisterenavond voor het laatst is dus rond uh, half twaalf. En waarom heeft ze hem dan in die tussentijd niet gemist? Ja, dat kan ik je al verklaren.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 Die mens was al van kop tot een verdacht toen hij nog leefde. Dat zal dan nu wel niet anders zijn, zeker? Ja, maar het is inderdaad wel merkwaardig dat Mensaard juist zijn pijp uitblaast op het moment dat wij van plan waren om hem eens te komen ondervragen, hè, Pieter? Nou, ja, hij ziet dus al een verband met onze andere doden. Wel, ik ook, jong.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 Ho, ho, ho, ho, De pers zal smullen, zeg. Confiturken doodgevonden in zijn bad met een vibrator binnen handbereik. Ja. Schouw opmeten hoe ver die van de potkapel is, hè. 102 centimeter. Nee, dat is niet binnen handbereik. Zeg, mag ik voor de verandering eens in uw plaats speculeren van in... Gerda Mensaart, hè heeft hem hier betrapt... terwijl hij vuile spelletjes aan het spelen was... met een van zijn aanhoudsters. Ja, ik heb Guido met bruine ogen... alvast op buurtonderzoek gestuurd. Ja. Uh, wat denk je, Anneke? Kunnen we Gerda Mensaart nu ondervragen? Jo, geef haar nog een minuutje, naar Peter. Oh, wat is daar... Uh, we kunnen misschien in Roger zijn bureau gaan zitten. Bent u wel zeker dat u zich daar niet ongemakkelijk zult voelen, mevrouw Mensaert? Ja, we kunnen wat mij betreft ook hier praten, hoor. Nee, nee, nee, daar zitten we beter. En uh, ja, misschien zijn er een paar dingen die u wilt bekijken. Uh, u denkt dat er in zijn bureau een reden te vinden is waarom hij vermoord is? Uh, dat is altijd mogelijk.